Wat vader doet, is altijd goed. Er woonden een boer en een boerin in een kleine boerderij... een eindje buiten de stad. Ze hielden er bijna geen dieren op na. Alleen een paard stond eenzaam te grazen op een kaal grasveldje. De boer en de boerin hadden het arm, maar ze hielden veel van elkaar. En dus waren ze altijd gelukkig en tevreden. Op een dag zei de boerin tegen haar man... Lieve man, luister eens. Vandaag is een markt in de stad... Wat denk je? Zullen we eens proberen ons paard te verkopen of in te ruilen? Hij kost ons een hoop geld aan voer. En dat hebben we eigenlijk niet. Daar heb je gelijk in, vrouw. We gebruiken hem als nooit, dus meestal staat hij hier maar te staan. Ik zal naar de stad gaan en hem inruilen. Zeg jij maar waarvoor? Nee, nee, dat moet jij zelf weten. Kijk maar eens goed rond. Jij weet zulke dingen altijd de beste. Wat jij doet, dat is altijd goed. Toen de boer vertrok, wond zijn vrouw hem zorgzaam een das om... en maakte er een mooie dubbele strik in. Daarna kuste zij hem dat het klapte. Dag, lieve man. Veel plezier en kijk goed uit. Ik verheug me er al op dat je vanavond weer thuiskomt. De boer ging welgemoed op stap en vloot een vrolijk deuntje. Het was erg warm. De zon brandde en er was geen wolkje aan de lucht. Daar kreeg de boer een geweldige dorst van. Ineens zag hij een man met een koe voor zich uitlopen en zette zijn paard in draf en haalde de man in. Hé, hey, beste man. Ga je eens een bezoek naar de markt? Ja, dat klopt. Ik ga eens kijken of dat ik mijn koe kan inruilen. Nou, dat treft. Ik wou net mijn paard gaan inruilen. En ik denk dat hij meer waard is dan jouw koe. Maar ik kan me niet schelen. Ik kan toevallig een koe beter gebruiken. Zullen we ruilen? Ze klapte in elkaars handen en de ruil was beklonken. Nu had de boer natuurlijk naar huis kunnen gaan... Maar hij had er zich juist op verheugd een dagje naar de markt te gaan. Hij liep dus verder. Na een poosje kwam hij een man tegen die een schaap voortdreef. Het was een mooi schaap, flink op de poten en goed in de wol. De boer overlegde bij zichzelf... Voor een schaap is er altijd wel genoeg gras langs de weg. Bovendien kan kan de vrouw van de wol lekkere warme sokken breien voor de winter. Toen hij dat allemaal bedacht had, stapte hij naar de man met het schaap. Goedendag meneer. U heeft daar een mooi schaap. Maar kijk eens naar mijn koe. Ze mag er ook wel wezen. En het melk dat ze geeft. Mij komt een schap eigenlijk beter van pas dan een koe. Zullen we ruilen? Oh, dat is mijn best hoor. Nou, koe ziet er prima uit. Hè? En ik kan er goed gebruiken. Ze klapte in elkaars handen en de ruil was gedaan. De boer had daarna nog geen honderd meter gelopen... of hij zag een man met een gans onder zijn arm. Het beest maakte heel wat lawaai. Hé, hey, la beste man, waar ga je met die gans naartoe? Ik ga naar de markt. Ik heb mijn gans lekker vet gemist, dus ik kan hem best wel goed verkopen. Die gans, die zou ik best willen hebben. We hebben de mooie waterpoel voor hem en moeder de vrouw kan hem al onze etensflesjes opvoeren. Je krijgt er mijn schaap voor terug. Daar had de eigenaar van de gans wel oren naar en de ruil was snel gedaan. Toen het boertje vlak bij de stad was, zag hij in de tuin van de groenteman een kip staan. Wat verdorie, dat is nog eens een goede kip. Die wou ik wel hebben. Een kip vindt altijd wel een graantje en wij krijgen daar lekkere eitjes voor terug. Groenteman, jij de gans en ik de kip. Afgesproken? Afgesproken. Daar is de kip. je kip. Ga maar eens kakelen. Nog voor je thuis bent, heb ze de eerste aan je al gelegd. Na al die onderhandelingen was de boer knap moe geworden en een dorst dat hij had. Bij de eerste, de beste herberg hield hij stil. Net toen hij naar binnen wilde stappen, kwam de herbergier eruit met een zak boordevol appels. Dag herbergier, wat heb je daar voor zak onder je arm? Dat ben appelsman, ik wou ze net gaan verkopen. Een appeltje voor de dorst, dat is nooit weg. Hey, zullen we ruilen? Jij mijn kip en ik jouw appelen? Oh, dat is best, hier zijn ze. Maar kom even binnen om wat te drinken, je bent vast een hele tijd onderweg. Nou, dat wilde de boer wel. Hij ging zitten in de gelachkamer en zette de appels naast zich bij het fornuis. Het fornuis was aan, maar daar had de boer geen erg in. Hij keek op zijn gemak om zich heen en zag allemaal veehandelaren die op weg waren naar de markt of van net vandaan kwamen. Er zaten ook twee belgen met hun zak vol goudstukken. Plotseling hoorden zij een gek geluid. Lieve help, dat zijn mijn appelen. Wat een zonde, allemaal kapotgebrand. Nou ja, niks aan te doen, he, Pecha. De Belgen vroegen hoe hij aan die appels kwam... en het boertje vertelde hun het hele verhaal... hoe hij zijn paard geruild had voor een koe... en de koe voor een schaap... en zo door tot de zak appels en toe. <lacht> Allee, nou zult jij er van krijgen van uw vrouw, hè? Als jij straks thuis komt. <lacht> niks daarvan. Ik heb de liefste vrouw van de wereld. Een kus krijg ik en anders niks. Mijn vrouw zegt altijd, wat vader doet, is altijd goed. Zo gaat het bij ons thuis. Ja, welle, maar daar geloof ik niks van, hè? Zullen we verder zullen? En je krijgt een zak met gewone tientjes als je gelijk hebt. En een pak slaag als je gejokt hebt. En twee pakken slaag. Eén van uw vrouw en één van ons. Ja, afgesproken. Nou, laten we er maar gewoon gaan. De herbergier leende hun zijn paard en wagen en daar gingen ze. De boer, de Belgen en de zak met rotte appels. Na een uurtje waren ze op de boerderij en stapten met z'n drieën de kamer in. De boerin kuste haar man dat het klapte en was zo blij hem weer thuis te hebben, dat ze de Belgen en de zak met appels helemaal niet zag. Dag, mijn lieve vrouw, ik ben blij dat ik weer thuis ben. Ik heb geruild en geruild, jongen, jongen, jongen. Moet je maar eens even luisteren. Eerst ruilde ik het paard voor een koe. Oh, wat fijn. Dan hebben we melk en daar kun je pap van maken. En kaas en boter. Daar was een goede ruil. Ja, maar de koe heb ik weer geruild voor een schaap. Oh, daar heb je goed aan gedaan, man. Een schaap geeft ook melk, een kaas en nog wol bovendien. Daar kan ik van alles voor maken. Maar de schaap heb ik weer geruild voor een gans. Oh, wat heerlijk. Dan zullen we eindelijk eens gans eten met kerstmis. Dat heb ik altijd al gewild. Wat lief van je om daar aan te denken. En toen heb ik de gans geruild voor een kip. Wat een geweldige ruil, lieverd. Een kip legt eieren. Als je ze uitbroedt, dan krijgen we kuikentjes. En op het laatst heb je dan een of. Wat ben ik daar blij mee? Maar de kip heb ik ingeruild voor een zak appels... die allemaal rotsen geworden. Jij bent de beste. Daar krijg je een extra pakket voor. Weet je waarom? Ik wilde bij de buurvrouw een prij lenen... om eierkoep met prij voor je te maken. Maar ze is een beetje gierig, weet je wel. En ze zei... bij mij in de tuin groeit niks. Zelfs geen rotte appel. Is dat niet leuk? Nu kunnen we haar een rotte appel lenen. Wel een hele zak vol wist het wel. Wat jij doet is altijd goed. Ze kuste hem nog eens op beide wangen. De Belgen had een reuzenpret. Maar zo mag ik het zien. Van huis gaan met een paard. Thuis komen met rottenappels. En toch alleen een vrolijk gezicht. En een dikke Oh, Jullie zijn je gewicht in goud waard. Ha, dat is van jullie van harte gegund hoor. Ze draaide een zak met gouden tientjes om op de tafel. En liepen lachend de deur uit. En zo kwam dus uit wat de vrouw had gezegd. Wat vader doet, is altijd goed.